Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ouders maken zich zorgen over wat de coronacrisis doet met hun kind. Blijkt uit onderzoek van hulporganisatie Desom. Vaders en moeders zijn vooral bezorgd over hoe het gaat op school. Loop mijn kind bij het sluiten van de scholen bijvoorbeeld, zoals eerder dit jaar... de kans om een onderwijsachterstand op te lopen. Eén lichtpuntje. Basisscholen, middelbare scholen en het mbo... krijgen samen 210 miljoen euro, staat in het AD... Het geld is bedoeld om extra leraren en klasassistenten aan te nemen of om gastdocenten in te huren. Nu is het nog zo dat klassen geregeld naar huis worden gestuurd omdat de leraar ziek is of in quarantaine moet. In de Tweede Kamer gaat het nu over de toeslagenaffaire. Er moet duidelijk worden wat daarbij allemaal misging. Duizenden ouders werden onterecht beschuldigd van fraude en kwamen daardoor diep in de problemen. De politie gaat vaker drones gebruiken. Binnen twee jaar worden er nog eens 70 gekocht. De drones worden gebruikt bij ongelukken, bij het zoeken naar vermiste mensen en bijvoorbeeld ook bij coronademonstraties. Om inzicht te geven van hoe druk is het nu bij een demonstratie, houden mensen zich aan de afspraken. En dat zie je vanuit de lucht veel beter dan dat je hier op de grond staat. Want dan is het gewoon een mensenmenigte die je voor je ziet, maar je ziet absoluut niet wat ze doen. Ja, en dan is beeld van bovenaf gewoon uniek. In Zeeland zijn afgelopen weekend meerdere mensen betrapt bij vuurwerkoverlast. In Terneuzen bijvoorbeeld werd illegaal spul in beslag genomen dat drie jongens afstaken. En in Capelle zijn meerdere boetes uitgedeeld aan mensen die vuurwerk afstaken. Home Alone mag 30 kaarsjes uitblazen. Op 16 november 1990 draaide die Kerstklassieker voor het eerst in de bioscoop. Aanleiding voor de regisseur van de film om een boekje open te doen over deze scène uit Home Alone 2. Waarin de huidige president van Amerika een klein rolletje heeft. Excuse me, first the lobby. Down the hall and to the left. Thanks. Ja, Donald Trump die de kleine Kevin de weg wijst in de lobby van het Plaza Hotel. Een iconische plek waar de regisseur graag wilde filmen. Maar Trump in zijn film, dat had hij niet gepland. Wat blijkt, Trump is eigenaar van het hotel en heeft zijn rolletje zelf afgedwongen. De enige manier waarop je de plaza kunt gebruiken is als ik in de film zit, zou hij hebben gezegd. Het weer bewolkt, er vallen wat buien ook. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien en het is een gaatje of twaalf vandaag.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 Heeft het voor de Westkust.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 I really. Sinterklaas gaan wij uh, verder met een ingelast onderwerp. En wij gaan praten met Ronald Huweskens. Die is secretaris van de stichting LHBTI aan Zee Zandvoort. Uh, Ronald, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Goedemorgen, wat fijn dat ik even in de uitzending kan komen. Ja, um, ik heb begrepen dat jij nog wel erg gestoord hebt aan de uitspraken van uh, minister Slop uh, uh, Betreffende de, de verklaringen tegen homoseksualiteit op, op scholen.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 En dat maakt uh, het moeilijker om te onderhandelen. Mm -hmm. die, Omdat er een veel grotere groep is. Ja. Nou ja, er is een, een vereniging van vastgoedeigenaren die zetelt ja. ook bij, uh, bij het OBZ ondernemersbelangen Zandvoort. En daar zit je ja. nu ook mee aan tafel. Goed, ja. daar wordt mee uh, gesproken. Het, het tweede ja, gedeelte ja. van die, of nog een gedeelte van die werkgroep, is uh, uh, uh, de verpaupering van panden en zo. Uh, heb, je, heb je daar al ja. een beetje zicht op?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 Samen natuurlijk met de fantastische lopenactie. die wel weer doorgaat. van de OVZ. Die aanstaande. Uh, volgende week gaat beginnen. Noemen we dan uh, een virtuele trekking? Dat wordt een virtuele. nee, uh, dat wordt een virtuele trekking. Die trekking gaat plaatsvinden. in de, in de uh, studio. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Uh, ja, uh, ja, ik, ik, uh, ik uh, ben best wel genegen om uh, met een van jullie. in de studio te zitten hoor. Ja.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 Guess what picture you see When you're living with your baby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 Je zit in Groningen en, en de, ja, ja. je bent wel buiten de, de, de regio waar de huizen verzakken, toch? Uh, oh nee hoor, daar heb je echt geen aardbeving voor nodig in Groningen. <laughs> Dat gaat vanzelf. Ja, in Groningen verzakt alles. <laughs> ja, de, de verzakkende grond. Maar het, het valt bij jou wel mee, toch?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 volg ik nog wel. Uh. Maar ja, er, er, er valt weinig te volgen op het moment, hè? Nou ja, dus, uh, de, de, de begroting is geweest, de algemene beschouwing... Nee, akkoord. nee akkoord. Maar uh, uh, inherent aan de politiek is natuurlijk ook uh, een ambtenaarapparaat. En dat zit er niet meer in zandvoort.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 Als je dat dan als je zo ziet, hè? Uh, je, hebt, je hebt gelijk. Het is bij een aantal hoogtijdagen zoals de races uh, heel mooi weer ja. is, is, is, dat uh, vol. Uh, ja. Waarom steekt man dan nog zoveel energie in die, uh, in die bereikbaarheid? Uh, ik, uh, maar goed, ik, uh, je, je weet dat ik wat jaren meegedraaid heb. Ja. Vroeger had je in Heemstede hout, had je uh, bij het spoor had je slagbomen, spoorwegovergang. Mm -hmm.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 Uh, hoe na de coronatijd uh, de, de, de zaak weer uh, als, uh, z, zich gaat herstellen. Maar uh, ja, ik, ik, ik, de, ik denk dat uh, natuurlijk is er meer reuring gekomen, maar ja, het aantal overnachtingen blijft natuurlijk beperkt in Zandvoort. Uh, een uh, behoorlijk hotel, nou sorry, ik wil de, de, de goede niet uh, uh, negatief in het licht zetten, maar...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 bedankt en heel veel succes met uh, wat je ook doet. Ja, dankjewel. Dag. Dag.